Goedemiddag, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. De fiëte huisartsenketen Comet moet worden vervolgd, vindt de Nederlandse zorgautoriteit. Ze hebben de keten onderzocht en denken dat er strafbare dingen zijn gebeurd. Zorgverzekeraars kregen rekeningen voor behandelingen en afspraken die niet hadden plaatsgevonden. Ook was de boekhouding een rommel, zegt de toezichthouder. Justitie gaat het verder onderzoeken en richt zich in eerste instantie op de oprichters, vertelt zorgverslaggever Sander Seurhaken. Comet had drie eigenaren, Kai Schulp, Karel van Uden en Guy Vroemen. En uh, met name die laatste die is tot het laatste. Uh, Toen was hij de baas uh, geweest. En die stond, had dan geen goede reputatie als ondernemer. Veel, veel gedoe, al veel verdenkingen van malafide praktijken. Comed ging vorig jaar failliet. Patiënten klaagden onder meer over lange wachtlijsten en onbereikbare praktijken. Een Franse wetenschapper die naar Amerika moest voor een congres. is tegengehouden aan de grens. omdat hij kritiek zou hebben gehad op president Trump. Volgens een Franse minister werd de telefoon van de man doorzocht door de grens. Politie, die las mee in persoonlijke gesprekken met collega's en vrienden. Daarin werd het beleid van de nieuwe Amerikaanse regering bekritiseerd. Psychologen, psychiaters en andere medewerkers in de geestelijke gezondheidszorg krijgen dit jaar bijna 4% meer salaris. Volgend jaar krijgen ze er nog eens 3% bij. De vakbonden en de werkgevers zijn het eens geworden over een nieuwe CAO. En de reddingsbrigade van IJmuiden zit met een probleem. De duinen worden steeds hoger en daardoor kunnen ze vanuit de uitkijktoren het strand niet meer zien. Als zij geen uitzicht hebben kunnen we ook niet, niet redden. Eigenlijk we een nieuw gebouw met een nieuwe toren op een goede plek. Waarin we alle functies die we uitvoeren goed kunnen, uit, goed kunnen uitvoeren. Lesgeven, observeren, eh, onderhoud van materiaal, gezamenlijke opslag van materiaal, onze eigen... Kleedkamers die zijn gewoon te klein. Onze toiletten zijn te weinig. Uh, het pand is niet duurzaam. We gebruiken veel te veel stroom. Het kan allemaal veel beter. En je hoort het een flink wensenlijstje dus met ook een flink prijskaartje. De gemeente wil alleen maar geld uitgeven aan het grootste probleem dat het strand niet meer te zien is. Daarvoor moet er een nieuwe toren komen, maar niet een compleet nieuw reddingscentrum. Het weer, het is lente en dat merk je zonnig met af en toe een wolkje. En temperaturen tussen de 15 en 19 graden vanmiddag. En morgen wordt het nog een stukje warmer met maximaal tussen de 17 en 22 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is eigenlijk de hart van de ANWB. Door een ongeluk op de A5 hoofddorp richting Amsterdam. 2 kilometer file bij Kloopendraas. het Raasdorp. 10 minuten vertraging. De linker rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu de muziek I was not looking for Yeah, what's up in with Shut up. Ten man or something See I don't want your cars I don't want your jewelry No you can't buy this mm -mm. So you can keep that <laughs> Wait a minute uh, Yeah you can give me that back Fair.